Ik ben Dielke Deertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. Na een jointje gaan jongeren steeds vaker gewoon achter het stuur zitten... zeggen ze in een enquête van Team Alert... Drugsgebruikers zien vaak de gevaren niet van autorijden na gebruik, weet deze onderzoeker. De resultaten laten zien dat deelnemers die wel onder invloed in de autorijden... ...autorijden onder invloed van drugs minder gevaarlijk vinden. Zij denken bijvoorbeeld dat het wel kan om een stukje te rijden... ...wanneer ze niet zo ver hoeven te rijden of wanneer ze de route goed kennen... ...of wanneer het rustig is op de weg. Ook denken drugsgebruikers minder snel dat ze een ongeluk veroorzaken... ...en ze vinden taxis en het OV te duur politie ziet ook meer automobilisten die jointjes of Speed of Coke hebben gebruikt. Agenten pakten in de eerste helft van vorig jaar meer drugsgebruikers in auto's op. Er komen nog eens 8 miljoen Moderna-vaccins onze kant op. Minister De Jonge heeft ze toch maar besteld... omdat Moderna ze eerder kan leveren dan verwacht. Als het goed is komen de prikken in het derde kwartaal naar Nederland. De zorgpersoneel krijgt er voorlopig echt geen salaris bij... heeft het demissionaire kabinet weer eens herhaald. De meeste partijen in de Tweede Kamer willen wel zo'n loonsverhoging... Dat de ziekenhuizen en de zorginstellingen handen tekort komen. Maar de minister die erover gaat, schuift het besluit door naar haar opvolger. Restaurants hebben door corona een nieuw bedrijfsmodel ontdekt: ze koken op een goedkope locatie in een buitenwijk. Daar staan geen terrastafeltjes, je kan er dus niet komen eten, afhalen kan ook niet. Maar de keuken wordt puur gebruikt voor bezorgmaaltijden. Het wordt een dark kitchen genoemd. En een dark kitchen ter opzichte van een restaurant is dat wij eigenlijk hier in Almelo op een industrieterrein zitten. Dus het is puur een keuken op een ja, bijzondere B-locatie als het ware, maar wel met een A-experience. zo kunnen restaurants op één plek meerdere afhaaltokers tegelijk runnen. Dat doen ze in Almelo ook. We hebben hier drie keukens. In de, in de eerste zit, zit Ron Blauw. Restaurant. Dan gaan we door naar de tweede. Um, hier zit Roost met de jongens die, uh, die bezig zijn. En dan hier achterin hebben we nog een Mexicaans concert. Het weer vanuit het zuiden gaat het in het hele land regenen. Wel zacht, 8 tot 12 graden. Vannacht wordt het droger en morgen blijft dat zo. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Time goes, so slowly. Slowly, time goes by. So slowly. Time goes by. So slowly. Time goes by. So slowly. So slowly. No time to look for you. Waiting for you, come, baby. No time to wait you. Time goes by so slowly for those who wait. No time wel zo leuk te zijn om in het vorige uur met het origineel te beginnen. In tweede uur doen we even de sample die gebruikt is van Kimmy Kimmy A Man After Midnight. Dat is ook niet zomaar iemand die dat gedaan heeft. Madonna deed het ergens rond 2008, 2009 zo'n beetje, die, die kant op. En uh, daar uh, heeft ze toen uh, deze sample voor gebruikt. Ze heeft ook keurig netjes gebracht aan uh, de twee uh, B's. Björn en Benny. Uh, en uh, die vonden dat goed uh, op de manier waarop zij het uh, heeft ingekleed. Hang op! Confessions over Dancefloor, daar was het allemaal op uh, terug te vinden. Welkom in dit uh, tweede uur. We gaan natuurlijk uh, straks uh, praten met onder andere wethouder Raymond van Haafd over de voorgenomen bouw van de tennishal. En met Mick Boskamp over het nieuwsoverzicht. Weer Nederlandse muziek. Of tenminste muziek van eigen bodem. Ook niet zomaar Coloneering en Buddy 2. de categorie van zo maken ze ze niet meer. Maar goed, ze kwamen dan ook wel uit een illustere stad... ...Den Haag. En daar hebben ze nog steeds patent op goede muziek. Vandaag de dag komt er ook nog heel wat leuk materiaal uit Den Haag. Nou, ik heb een abonnement op een van de collegeleden... ...van de gemeente Zandvoort. Twee weken geleden zat hij ook al bij mij in de uitzending. En vandaag weer wethouder Raymond van Haafden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, vorige keer hadden we het over uh, de duurzaamheid en over uh, de energiezuinige uh, zaken. Uh, ik vraag me eigenlijk af dat, of dat ook geldt voor een voorgenomen tennishal. Gaat, gaat dat ook energiezuinig ja. en duurzaam worden of niet? Ja, dat is een van de voorwaarden die we eraan gesteld hebben. Dat was al vanaf het begin af aan duidelijk. Mm -hmm dat als we daar een tennishal uh, zouden kunnen laten plaatsen... dat daar op het dak in ieder geval zonnepanelen geplaatst moeten kunnen worden. Mm. Zodat uh, de energie die nodig is om uh, de zaal te kunnen verlichten... ook inderdaad op die manier binnenkomt. Ja. Ja. Het is een uh, lang gekoesterde wens, geloof ik, ook uh, van de tennisclub Zandvoort uh, geweest. Uh, nou weet ik eigenlijk dat de gemeente Zandvoort... dan slechts een faciliterende rol daarin speelt. Ja, dat klopt, ja. ja. Het is zo dat, uh, dat uh, iedereen die iets uh, graag zou willen uh, uh, voor elkaar krijgen... ...ja, dan klop je aan op de deur van de gemeente. en zegt Wij zouden graag een tennishal willen hebben... ...omdat wij niet meer terecht kunnen uh, in de hal van uh, Centerparks. Mm. Uh, en we moeten nu met onze teams en, en jeugdleden... Uh, ...als er wedstrijden gespeeld moeten worden in de wintermaanden... ...te vaak uitwijken naar allerlei verschillende hallen in de regio... Ja, nee, nee, ja, dat moet je oplossen. Nou, die oplossing uh, werd geboden. Alleen de locatie heeft een tijdje geduurd. Waar, waar past die nou het beste? Hm. En uh, alles gemeente de gemeenteraad heeft al een paar jaar geleden aangegeven dat we daaraan mee wilden werken. En dat er uh, ook een financiële uh, bijdrage uh, mogelijk was uh, om het ook inderdaad van de grond te kunnen krijgen. Ja, ja. ja hoe groot uh, gaat die worden? Uh, weet u dat? Ja. Er kunnen vier banen in aangelegd worden. Ja. Zo groot wordt die. Ja. En dat is ook voldoende als het gaat om het gebruik van de tennisvereniging. Want ze houden natuurlijk gewoon negen buitenbanen gewoon open. Alleen in de wintermaanden is het wat lastig om daarop te spelen. Dus vier banen is, heeft men gezegd, voldoende om de wens echt te kunnen uitvoeren. Ja, dus dat betekent eigenlijk best wel een grote hal. Ja, ja? ja klopt. En uh, ik heb ook uh, begrepen dat er toch nog uh, wel het uh, nodige uh, uh, te doen was. Uh, nou moest u, geloof ik, ook een beetje de boer op... Uh, om uh, te kijken van waar kan, die, uh, ja, waar kan die hal dan het beste worden aangelegd. Hè? Want uh, ja, ja, ja. Uh, Duintjesveld, daar werd in, in, in die richting werd gekeken. Maar ja, waar wordt dat dan neergezet? En nou heb ik begrepen dat dat uh, ook nu duidelijk wordt. Uh, dat betekent, nou ja... Zegt u het zelf maar eigenlijk. Wat, wat, wat, wat, wat moest er eigenlijk gebeuren daarvoor? Nou, het, het was in eerste instantie belangrijk om uh, alle andere gebruikers van Duintjesveld bij elkaar te krijgen. Want daarvoor was het allemaal op individuele basis hadden de gesprekken. Plaats gevonden, waar was geïnventariseerd uh, wie waar uh, ideeën had of bezwaren zou kunnen hebben. Mm. En ik ben al vrij snel, ik denk dat het in augustus geweest is, heb ik alle uh, vertegenwoordigers en de sportraad bij elkaar gevraagd uh, in, uh, in de blauwe tram: om met elkaar uh, af te stemmen: van oké, okay, wat is nou in ogen van iedereen de beste locatiekeuze? Om die tennishal te kunnen plaatsen. Mm. Nou, is het zo dat uh, de plek die uiteindelijk naar boven kwam. Uh, niet een, een, een, een, een, een meest eenvoudige locatie is. namelijk, hij zit tussen de Corverhal. en uh, het clubhuis van de Dunes. Een golfclub uh, mm -hmm. is hij ingevestigd. Daar is nu nog een, een, een putting green. Uh, dat is een beetje een verhoogde du duinplateau. Uh, dat moet verwijderd worden. Het, het was niet de meest logische uh, plek. Maar wel de plek die uh, uiteindelijk voor de meeste partijen, eigenlijk voor iedereen... Uh, uiteindelijk toch wel uh, de meest geschikte locatie was. En dat houdt in um, dat we ook even het bestemmingsplan erbij hebben moeten halen. Om te kijken van, ja, uh, kan dat allemaal wel? En toen bleek dat in het bestemmingsplan net een strookje, een stukje uh, niet... Uh, ...toestemming zou geven om de tennis al daar neer te zetten. Dus we moeten wel even nog wat huiswerk verrichten... ...om het uiteindelijk allemaal voor elkaar te krijgen. Maar met, met een beetje medewerking... ...en in de hoop dat er geen al te belangrijke bezwaren gaan komen... ...gaat ook dat wel lukken. Oké, okay, dus dat. Uh, uh, ja, nou uh, heb ik ook uh, bij, bij de ondertekening dat ding, dat staat er niet vandaag of morgen. Dat, dat schetst u al uh, met, uh, met het uh, verhaal van dat uh, bestemmingsplan. Uh, want ja. daar gaat nog wel een tijd uh, in zitten. Ja, weet je, er we, we zitten, normaal gesproken heb je allerlei verschillende wettelijke procedures. Dus we zijn nu aan het kijken of uh, het, de wijziging in dat bestemmingsplan, een zogenaamde postregel wijzigingsprocedure kan zijn. Als het een kleine wijziging betreft, dan kan je dat in een versnelde procedure voor elkaar krijgen. Lukt dat dan uiteindelijk niet? Hè? Moeten we toch het hele bestemmingsplan uh, aanpassen... Uh, ja, dan, dan vraagt dat gewoon uh, meer tijd. En dan betekent het uiteindelijk... de risico die je dan erbij krijgt... is dat uh, als er bezwaarmakers zouden zijn... Ja, dan uh, krijg je de behandeling van die bezwaar in de procedure. Daar kan de uitspraak uh, niet uh, tevreden zijn... voor de mensen die daar bezwaar tegen ingediend hebben. Mm -hmm. En uiteindelijk, uiteindelijk in het meest uh, slechtste scenario kom je dan uit bij de Raad van State... die ja. dan vervolgens een uitspraak moet doen. Nou, dat hoop ik echt te voorkomen. Ja. Want uh, de wens, uh, niet alleen uh, bij de tennisvereniging... maar gewoon iedereen in Zandvoort die een sport uh, warm hart toedraagt... die hoopt dat uh, die sporthalder ook inderdaad... of die tennishalder ook snel kan komen. Ja, die... uh, is het ook zo dat uh, het college dit ook als een waardevolle aanvulling vindt... op het uh, sportminnend uh, Zandvoort... Jazeker. Kijk, ja. tennisclub, Zandvoort is, is niet een kleine vereniging. Hè? Nee. Uh, we praten over 900 leden, waarvan iets van 350 jeugdleden, meen ik. En dat is een hele belangrijke vereniging die uh, ook in je eigen uh, dorp uh, wil dat mensen en jongere kinderen uh, daar uh, de sport die ze graag willen uitoefenen ook kunnen uitoefenen en niet daarvoor naar een andere uh, plaats hoeven te rijden. Dus het is heel belangrijk. Ik, ik vind het persoonlijk ook heel belangrijk dat er voldoende sportaanbod is. En gelukkig hebben we dat in Zandvoort. Er is voldoende uh, mogelijkheid om uh, aan sport ...te doen in groepsverband, in verenigingsverband of individueel. We hebben natuurlijk enorm veel ruimte en mogelijkheden om daar iets mee te doen. Maar als, als overheid, als gemeente moet je soms ook even iets kunnen faciliteren. We moeten ook zorgen dat voorzieningen zoals een tennishal ook inderdaad in het dorp gerealiseerd kan worden. En we hebben de plek ervoor. En de gemeenteraad heeft er geld voor beschikbaar gesteld. Dus laten we alsjeblieft proberen het voor elkaar te krijgen. Hm. Oké, okay, dus dat, uh, dat is uh, dat. Uh, nou ja, goed, uh, eigenlijk is uh, daar min of meer alles uh, mee gezegd uh, in, in dat opzicht. Ja, nou ja uh, in, in feite wel. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat, wat ik net aangaf, er zitten hier en daar nog wat, wat, wat knelpunten die we moeten oplossen. Nou, daar zijn we druk mee bezig. Uh, ambtenaren zitten daar bovenop om te kijken hoe kunnen we het uh, versneld uh, naar voren halen. En uh, ik, ik, ga, ik vertrouw er ook op dat het ook gaat lukken. Dus uh, laten we uitgaan dat we ergens over een jaar, anderhalf, twee jaar... zeg maar die, die deur uh, kunnen openen en dat uh, de jeugd naar binnen kan. Goed. In ieder geval uh, staat uh, niemand echt uh, er alleen voor, begrijp ik. Nee, nee, zeker niet. Nee. Mooi bruggetje naar het uh, volgende nummer. Velline met alleen. keer, Prins, maar nu in techie, samen met uh, China Eastern uit uh, de jaren 80 was dit, met You Got The Look en daarvoor Veline met alleen, uh, het is uh, half twaalf, op uh, slag van half twaalf. Kort uh, uh, in de uitzending, Mick Boskamp, goedemorgen. Goedemorgen Jaap. Ja, uh, want uh, ik, ik weet niet wat, uh, wat uh, je bent druk bezig of? Even kort? ja, ja nee, nee, nee, het is niet zomaar druk bezig. Ik ben, uh, nou ja, we, we horen net naar, we luisteren net naar Prins. Hmm. En uh, ja, we gaan er wel eens aan, aan het gegeven voorbij dat, dat Prins uh, deze briljante man niet meer onder ons is vanwege uh, toch een uh, verslaving. Ja. En ik uh, had vanmorgen uh, heel vroeg in de ochtend om een uur of uh, half zeven, dan krijg ik uh, een appje van Maurice de Hond. Hmm. Of ik even een stuk na wil kijken. Nou, dat stuk daar kom ik zo even op terug. En dat is een bizarste, bizarste. Ja. Maar uh, daarna, uh, uh, ja, je weet dat ik ook mensen in, uh, in herstel help. Ja. En uh, ja, er was iemand uh, uh, uh, buiten Zandvoort uh, uh, uh, ongelooflijk teruggevallen. Ach, ja. En uh, die belde mij op en die, uh, die zei van ja, uh, ik stop ermee, ik uh, maak er een einde aan. Ach, ja. En kijk, en als iemand zoiets tegen mij zegt, ja, ja. voorstellen? dan kom ik in beweging. Ja, ja logisch, en logisch. Ik, en laat ik alles vallen wat ik tot dan gedaan heb. Want het zal toch niet onder my watch gebeuren dat iemand zoiets doet, weet je? Nee nee, nee, nee, maar. nee. En het is vreselijk dat iemand dat bij iemand anders neerlegt. Maar aan de andere kant ben ik heel blij dat, uh, dat die persoon mij belde. Ja. Want het betekent dat ik gewoon in de actie kon komen. Want, en het kon regelen, maar dat duurt... Dat gaat niet van een, dat gaat niet 1, 2, 3, want dan bel je natuurlijk een, een, een arts. Hmm. En die zegt, ja, uh, u kunt wel zeggen dat u hem helpt, maar ik ken u helemaal niet. Ja, ja en dan moet je natuurlijk die persoon moet je bewegen om die arts te bellen. Maar dat kan die persoon niet meer, want die is zo onder invloed dat hmm. dat niet lukt. Nee, nee. dus, je je, dus het is een enorme uitzoekerij. En dan ben je nu ongeveer, terwijl ik eigenlijk gewoon mijn gewone werk moet doen vandaag... Hmm. Ben ja. ik daar uh, ja, vanaf vanmorgen, nadat ik dat stuk van de ongelukken had geredigeerd, tot nu mee bezig geweest. Dus ja. ik heb eigenlijk nieuws voor je. Het enige nieuws wat ik nu kan bedenken, is dat uh, uh, dit niet de enige persoon is die teruggevallen is. Nee. Uh, in uh, de afgelopen weken, uh, zeg maar. Want uh, uh, dat zijn mensen die lang uh, clean zijn, hè, zeg maar mm -hmm. lang uh, in herstel zitten en niet gebruikt hebben. En die vallen toch terug. Ik zie ze met bosjes vallen op het ogenblik. Ja. En dat is niet... Toevallig. Nee. Dat heeft te maken met dat gedeelte van de maatregelen waar eigenlijk weinig aandacht op wordt besteed. Namelijk aan het welzijn van de Nederlandse bevolking. Daar horen ook verslaafde mensen bij. Daar horen mensen bij die, die uh, obesitas hebben. en eigenlijk gestopt waren met, met, met, met, met te veel eten. maar toch weer hebben opgepakt. Ja. Dus weet je, en mensen die zich geestelijk niet fijn voelen. die uh, in de ellende liggen. En, door deze maatregelen zich alleen maar nog vernaarder voelen en vervelender. Hm. Dus er zijn heel wat mensen die op dit moment problemen hebben, ja. ja, Dat is echt een dingetje. En uh, als ik dan gisteravond kijk naar, die, naar de persconferentie... ik bedoel, hoe je het ook bent of keert, of je daarvoor of tegen de maatregelen bent... maar daaruit sprak toch geen uh, uh, van we gaan ervoor. En, en er komt een moment dat we weer lucht krijgen en noem maar op. Geen ik perspectief? Nee, totaal niet. Ik weet nee. totaal niet wat er gisteren gezegd is. Nee. En het punt is, en dat is dus... Uh, kijk, uh, uh, kijk, natuurlijk ben ik op de hand van de hond. Ik werk voor hem. Maar aan de <laughs> ja, andere kant, ja. ik heb de hond ooit benaderd of ik voor hem mocht werken. En dat deed ik omdat ik in hem geloofde. Ja. Dus het is niet zo dat ik de baas naar zijn mond praat, want ik heb mijn eigen ideeën erover. Mm -hmm. Maar dat stuk wat je vandaag geschreven heeft, en dat online staat, dat begint als volgt. Sinds gisteren is Nederland officieel een dictatuur geworden. We worden geregeerd door een model. Scheiding van kerk en staat is opgeheven. Het model gemaakt door het RFDM, bepaalt inmiddels alles wat er in Nederland gebeurt. Het is het gouden kalf geworden met de leden van het Outbreak Management Team als hoge priesters. Elke zondag vindt er een eredienst in het kathuis, kathuis plaats. Geleid door de hoge priesters van Dissel en Kuipers. En de leden van de regering buigen devoot hun hoofdstuk. De regeringsleiders beloven het heilige woord te verspreiden en doen dat vooral door op dinsdagavond het volk toe te spreken en via de media het woord te verspreiden in alle hoeken en gaten van ons land. Dus, nou, dan weet je het wel zo'n beetje... Ja, uh, de, de, je wordt er niet echt uh, vrolijker uh, op uh, als nee, ik dat... Uh, ik, ik sla ook die, pers, uh, voor, uh, die persconferenties, ik sla ze over. Want ik, ik word er zagrijnig van, ik, uh, ik, ik vind het allemaal maar niks. En als je ook uh, pr probeert de berichten te vinden, het perspectief wat ik net uh, schets, ja. ja, dan word je daar echt uh, gewoon helemaal naar van. Dus ik, ik, nee. ja, ik weet niet wat ik uh, er verder uh, mee aan moet. Nee, precies. Nou. Het, is, het is, kijk, weet je wat het is? Het verhaal gaat verder eigenlijk over het feit dat er gewoon een model is. Mo je weet wat een model is, hè? Ja. Een model is, is niet de werkelijkheid. Nee, uh, berekeningsmodellen, noem maar op. Maar die berekeningsmodellen, en dat is het punt, dat ik het net nou heb gezegd, die zijn meestal bepaald door ervaring. Hmm. Ja. De financiële berekening, dat heeft te maken met door al die jaren heen wordt gekeken naar nou wat het gemiddelde is, wat dan ook. En er wordt een berekening gemaakt, een doorberekening. En dat is het model. de He? soort ja. verwachting van. Ja. Alleen met corona weten we weinig nog. Ah, is uh, het is jaar dat bestaat. Ja, Hoe kan je bestaat. Dan, dan is het heel lastig om berekenen ah, te maken. ik Kijk, waar ik, waar ik een beetje moeite mee heb, uh, dat is mijn uh, persoonlijke uh, ja, inbreng in dit hele verhaal. Uh, kijk, dan hoor ik uh, meneer van Dissel zeggen van ja, maar we moeten oppassen, want we hebben een Britse variant. Ja, volgende week uh, is er uh, misschien uh, de Boliviaanse variant. Weer een week later hebben we de Koreaanse variant. Uh, waarop die dan ook nog eens ja, min of meer zegt van uh, we moeten kijken of we ook de vaccins daarvoor, hè, waar de Nederlandse overheid op ingezet heeft... Uh, of die dan ook wel voor die varianten weer geschikt is. Ja, zo kom je er op een gegeven moment, denk ik... als ik de man zo hoor, er nooit uit. Nee, dat klopt. Dat is helemaal waar wat je zegt. Ja. Dat is helemaal waar. En, maar dan heb ik ook nog wat... Uh, wat dan denk ik, houd deze man zijn vakliteratuur bij. Want dan denk ik, ja, ik, uh, ik lees uh, in een AD... Het eerste wat ik dan tik, virusmutatie. Uh, lees ik een stuk van het AD in het AD. over een uh, journalist die iets uh, had aangekaart uh, van Nature. En die zei op een gegeven moment: ja, Amerikaanse onderzoekers die hebben uh, uitgezocht. dat als uh, je, ook, ook al heb je een mutant uh, gehad. Ben je, uh, bouw je even goed antistoffen op. Dus ergens uh, lees ik uh, bij die Amerikaanse onderzoekers. is er wel degelijk perspectief. Alleen moeten we moeten er nog even geduld mee hebben. Dat is het enige. Maar. Maar daar hoor ik het RIVM niet over. Maar dat is, dat is mijn, mijn, mijn hele verhaal daarover. Ik, ik ga je niet verder ophouden, want ik denk dat je, je handen vol ja, hebt. Ik heb mijn handen vol. Ik, ik moet nog een hoop dingetjes regelen. Maar uh, Kijk, weet je wat het is met, met, met verslaving ook? Uh, ja. Ja, je kan er van alles aan doen. Kijk, als het heel heftig is, en dat geef ik ook mensen mee... Hè, want ja. ik, ik vraag wel eens op bijvoorbeeld op de site of op de pagina, op de groep, uh, op Facebook... ...van uh, je voelt je zand voort, je mag je zandvoort te voelen, als weet je ja, ja, ja. En, en daar, daar doe ik af en toe wat, wat PR, dus eigenlijk stekens voor de dinsdagavond verslavingsgroep. Ja. En daar komen weinig reacties op en het is ook heel lastig. Ik heb ook 30 jaar rondgelopen met het, het idee dat ik een uh, recreatief drugsgebruiker was. Ja. Terwijl ik toch echt verslaafd was, dus het is heel ja. moeilijk om te erkennen dat je het bent. Ja. Maar, ik, dit is gewoon een waarschuwing en die geef ik ook aan iedereen die, die op dit moment luistert naar dit programma. Hmm. Dat als je het idee hebt dat je gewoon een probleem hebt met drinken of met andere middelen of wat dan ook, probeer in godsnaam aan wat, wat te doen. Want het is een progressieve, ongeneeslijke, dodelijke ziekte. Het enige dat helpt is dat je naar een kliniek gaat, als het heel heftig is hè, in ieder geval. Hmm. Hmm. En dat je probeert om één ding in je leven te veranderen en dat is alles. Goed, ik eh, dank je voor de bijdrage van deze week, eh, Mick. Graag gedaan, ja. Oké. Okay. wel een beetje bij deze ochtend, op deze woensdagochtend, die, die uh, heel even met een uh, streepje zonnestraal, maar inmiddels een beetje grijs uh, aan het worden is. There for You van Joey Vriend. Uh, daarvoor hoorden we een uh, mooi nummer van The Mix met uh, Here Comes the Rain. Overigens, over deze Joey Vriend, die heeft uh, in het uh, programma Zwaardvis uh, bij Radio Capelle op zaterdagmiddag uh, te beluisteren tussen twaalf en twee, uh, het een en ander vertelt uh, wat uh, hij ernaast uh, doet. Zijn echte werk, is uh, ja, medewerker in uh, de geestelijke gezondheidszorg. En daar helpt hij uh, mensen met uh, depressies uh, ook bijvoorbeeld met muziek uh, daarbij. Nou, dat uh, is een beetje ook uh, het, uh, het verhaal van Joey Vriend uh, in De Notendop. Uh, we gaan weer verder met uh, muziek. Uh, dit is ook wel heel erg leuk. Okay. Okay. Aan het uh, begin van de 21ste eeuw, halverwege de 21ste eeuw zelfs, van het uh, eerste decennium. Pushy Cat Dolls met Buster Rhymes en Don't You. Soldiers, let's Dolls. go Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation Listen, Ellis. listen You see the get hot every time I come through When I step up on the ready. spot Make the place sizzle like a summertime cookout Proud for the best chick Yes, let's I'm on the lookout dance. So banging, shorty like a belly dancer with it Smell good, pretty skin, so wings with it No tricks, only diamonds under my sleeve Give me the number, but make sure you holler before you leave I know you like me I know you like me I know you do I know you do That's why we're named around, she's, she's all, all over, over you, me. and I know you want it, I know you want it. It's, easy to see. it's easy to see, and in the back of your mind, I know you should be on with me, ah. don't you wish your girlfriend was hot like me?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 Was like me. Oh. Don't you wish your girlfriend was fun like me? They can. don't you? Okay, I see how it's going down. Seems like shorty want a little minage to pop off or something. Let's go.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 I, can hit yeah, I know she loves you. I know she loves you. I understand. I understand. I understand. I'd probably be just as crazy about you. If you were my old man Maybe next lifetime. was hot like me? Oh. Don't you wish your girlfriend was free like me? Like me. Don't you? Don't you, baby? Don't you? Alright, same. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Oh. Don't you wish your girlfriend was fun like me? They fall. Music plays lang vervlogen tijden. Shocking Blue met de stem van Maris Caveras. Send me een postcard. Daarvoor Doug's called Kitty met het titelnummer en daarvoor de Pussycat Dolls. Ooit was zij het liefje van Louis Hamilton. Die is, uh, Nicole Schertzinger. Het uh, zit erop, uh, vrienden. Het, uh, het is uh, weer voorbij uh, wat uh, betreft uh, deze uitzending. En we sluiten af met een, uh, ja, met een, uh, een laatste hit die uh, de heren van Coldplay hebben uitgebracht. Nummer dat heet Flex. Uh, morgen ben ik weer te horen, waarschijnlijk al vanaf uh, 7 uur in een, uh, ja, altijd even een standwoord uh, Dry Door Live. En daarachter Alternative M. Dag hoor it all again But you do it all the same Is there something that you tell your former self There were those that wished they'd spawn upon a jukebox There were pirates who had never seen the sea But the one recurring theme, the one recurring dream they had Was to be whatever they wanted to be Advice that you could give When you know you're not like them Do you know love or so you're